laat wilde bestormen, greep de politie in. Vielen zeker acht doden en twintig gewonden. De betogen zijn kwaad om de amerikaans israëlische aanval op Iran... en de dood van Ayatollah Khamenei. Iran zweert intussen wraak, maar president Trump heeft al gezegd dat niet te doen... want er volgen zwaardere aanvallen, zoals nog nooit is vertoond. Iran blijft vergeldingsaanvallen uitvoeren in landen in de regio. Ook Israël is doelwit. In Tel Aviv zijn door een Iraanse raketaanval veertig gebouwen beschadigd. Opnieuw hebben hackers een flinke bulk gestolen klantgegevens... van Odido vrijgegeven op het Darkweb. Het is de vierde keer en veel groter dan het bestand van gisteren. Het zou om het laatste deel gaan. Odido besloot donderdag geen losgeld aan de hackers te betalen... waarna die begonnen de klantgegevens te publiceren. En het Belgische leger heeft gisteravond een Russische olietanker geënterd. Het is een schip van de Russische Schaduwvloot. Die schepen varen onder een andere vlag... om onder internationale sancties uit te komen... om bijvoorbeeld olie te verkopen... Trip wordt naar de haven van Zeebrugge gebracht en daar in beslag genomen. Het vrolijke weer van weer online. Of steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en komt er regen aan door 10 tot 14 graden. Dit weekend bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Iedereen die een stralende lach wil hebben, hebben, hebben, op naar Kruidvat. Nu, Parodontax Strengthen and Protect, 1 plus 1 gratis. Nou, lachend ga je nu natuurlijk naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dag, liefie. Mama, houdt van jou? Eerste schooldag? Ja, pff, zo lastig. Het wint hoor. Echt. Zin in een koffietje?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 This is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Maurice Verschuren. This is Veronica. You know the 80s miss you, right? Let me guess. No one even talks face to face anymore. Here? We're out until the streetlights come on. You should stay. Er zijn weinig platen die op deze manier eindigen. Dit is toch wel een knappe. Je moet als disjockey ook erg opletten. Ik was net te laat, hoor. je. All right, that's it, let's roll. Pete Townsend hoorde je en Face the Face, lekker hoor. Ja, de uh, Who is trouwens... Uh, afgelopen jaar hebben zij hun uh, The Song Is Over Farewell Tour gedaan... door Amerika en Canada. En ook Roger Daltrey die was er even met een onroerend moment. Hij zegt dank voor alle jaren en aan alle fans. En ik zal het altijd herinneren, maar het is nog niet helemaal over. Want uh, op Record Store Day, dus in april komt er nog een speciale vinyl aan van de Hoek. Dit is Radio Veronica, het 80s Only Weekend. We zijn weer los, hoor. Je hoorde Janet ook al. En uh, When I Think Of You tot zes uh, uur alleen maar tracks uit de jaren tachtig. Bij Dennis en bij mij. Dennis vanaf twee uur en ik tot twee uur met alleen maar... fantastische tracks uit dat decennium. Toontje lager komt eraan en dit is George Michael met Careless Whisper. Mollies verschuren. Zijn we geil? Hou eens zo.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 De glaas gedichten maken, hoewel het is pas juni. Nou, de krant ligt nog te wachten, ik moet wat doen als sport. Slapeloze nachten, want de dagen zijn te kort, ze zijn te kort. veel te doen, ik heb nog zoveel te doen. Ik moet nog eens wat jachten van een Italiaan. Zoveel te doen, ik heb nog zo veel te doen. Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. is eigenlijk wel dat Erik Messi dit schreef in zijn studententijd. Hoe kan je dan zoveel te doen hebben, denken we dan? Hè? Van, uh, ik weet niet hoe jouw studententijd was, maar nee, maar het gaat eigenlijk meer over de druk. Hè? Het uitstelgedrag, schuldgevoelens, je kent het wel. Je moet dit nog, je moet dat nog. En dat was zelfs in de jaren 80 al zo, in 1983. Toontje lager, zoveel te doen. Dit is Radio Veronica. We hebben ook veel te doen. Uh, straks onder andere Fout van oud. Heb jij een leuke foute classic? Denk vast na, stuur hem door via de app. En zometeen sowieso nog een kleine ethisch bonanza. Dus ook jouw favoriete draai graag voor je, hoor. Ik kreeg ook nog een appje van Els die zegt... Oh, prachtig, George Michael. Altijd kippenvel als ik die hoor. Ja, careless whisper hoorde je. En dit is nog zo'n ultieme, iconische klassieker. Bij je vrienden van Radio Veronica. Ethisch only tot zes uur. Met Prince nu. Dit is When Doves Cry. Dig, if you will, the picture. Of you in the kids. The sweat of the body covered.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 De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl. Nu bij Jumbo. Jumbo's koffiepads. Zakken van 36 stuks. 1 plus 1 gratis. En page sensitive toiletpapier. Pakken van 6 rollen. 2 plus 3 gratis. Jumbo. Griep hangt in de lucht Of je nou wil voorkomen of herstellen Bij Ethos vind je alles wat je nodig hebt Kom voor advies naar de winkel of shop op ethos.nl Mooi van Ethos Het is bij Plus weer tijd voor Inslaan Alle Iglo maaltijden 1 plus 1 gratis En alle liter flessen Fanta, Sprite en Fernandez Ook 1 plus 1 gratis We doen met je mee Plus Veronica weerbericht. Bewolking en regen kunnen zich vanuit het westen-oostwaarts uh, uitspreiden. Het is uh, 10 tot 14 graden. Vanavond bewolkt en regenachtig. Vanaf morgen is het weer droger, vrij zonnig en zacht lenteweer. Elke werkdag kunnen we op uh, wel wat zon rekenen. En dinsdag en woensdag regionaal weer wat wolken. Maar ook dan nog redelijk warm met 13 tot 16 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu. Maurice Verschuren. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. De beste is dit weekend bij Radio Veronica van 10 tot 6... met zometeen Steve Winwood, Valerie. Track die later door Eric Brits nog gebruikt werd in zijn uh, Call on Me. En ook zometeen weer wat van vinyl. Ik heb iets meegenomen voor je van Arjo Speedwagon. Hoor je zometeen van de platenspeler. Na Tina Turner, dit is what's love got to do with it. You must understand. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill A boy meeting girl My the zips It's physical Only logical You must try to ignore That it means of Verodica, Valerie, ook nog uh, Tina Turner... en What's Love Got To Do With It. Uh, ik heb uh, wat moois van de platenspeler en dat ga ik aan je laten horen. Move the needle back to the beginning... and play the record over again right now. The final countdown. Ja, een kleine voorproefje voor uh, de platenzaak... vanavond tussen 6 en 8 met Wouter van der Goes. Iedere week wordt er bijgehouden wat het meest verkocht wordt... op vinyl in Nederland. En het is een leuke top 5 deze week. New Wave, New Wave uh, staat op nummer 5, was vorige week nummer 1. George Michael Fate is opnieuw uit op dubbel LP. Het is een uh, marbled uh, red vinyl, dus het ziet eruit als... Uh... Ja, het ziet er prachtig uit. Je hebt ze ook in het zwart, maar ook in het rood. Erg mooi. En wie heeft nou Fate niet thuis? Hè? 25 miljoen exemplaren zijn er verkocht wereldwijd. Nou, die staat op 4. Uh, even kijken. Bad Bunny uh, staat op nummer 3. Olivia Dean, The Art of Loving, op nummer 2. Dat gaat een beetje in de top 5 heen en weer, die Olivia Dean. En deze week de meest verkochte is Mumford Sons... met het album Price Fighter. Oké, okay, nou. Uh, wat ik ga draaien is inderdaad jaren 80. Want uh, we hebben tussen 10 en 6 ethisch only... Het was namelijk Ario Speedwagon, Keep on Loving You, singeltje. Begin jaren 80. er staat ook op, Top Hit USA. Dus dat betekent dat dit Amerika een top hit is, ja. <laughs> ik loop naar de platenspeler, we gaan genieten van Keep on Loving You. Als hij wil starten natuurlijk, even kijken, momentje, want ik moet het even allemaal erop zetten. En vanavond tussen 6 en 8, dus 2 uur lang, alleen maar vinyl bij Wouter in de platenzaak. Ario Speedwagon. Van de platenspeler richting jouw radio. Rio Speedwagon hoorde je en Keep on Loving You. En ik kreeg ook nog een appje van Donald en die werd uh, enthousiast van deze. Jongens, Speedwagons, Keep on Loving You 1981. Als ik me niet vergis halen die de nummer 13 in de top 40 in 1981. <lacht> ik moet je eerlijk zeggen Maurice dat ik Don't Let Them Go ook super goed vind. Dat was die andere hit van ze. Maar deze gaat echt uh, nooit kapot. 24 karaats goud, jongen. Leuk toch? Ja, ik, vind ook... ik ben blij dat ik jou daar ook een plezier mee doe. En dus vanavond tussen 6 en 8, twee uur lang alleen maar viniel met onze vriend Wouter van der Goes. Dit is Radio Veronica. Het weekend met de beste etis. Zometeen Robin Beck. hoe oh, die is mooi. The first time na Billy Ocean. Dit is Loverboy. De tijd dat het nog iets heel anders betekende. Waarschijnlijk was het iets. Oh. Dit is Veronica. Iets, iets onschuldiger loverboy was het. you Veronica. van Willem en die stuurt mij de YouTube link van de Coca-Cola reclame de long version die staat op YouTube als jij de jaren 80 hebt meegemaakt dan komen er vast herinneringen boven maar ook als je dat niet hebt gedaan moet je het zeker checken want je kent op Instagram wel al die nostalgia kanalen waar de jaren 80 terugkomen en je geraakt wordt door die prachtige warme beelden dat je denkt och wat was er toch een mooie tijd hè Ondanks dat alles ook niet uh, koek en ei was in de wereld, maar bij die reclame... oh, die is zo zoetsappig en zo mooi. Je moet hem zeker even checken. De, het heet de Coca-Cola uh, Robin Beck First Time. Als je daarop googelt, dan, uh, dan vind je hem wel. Zo worden reclames niet meer gemaakt. In die tijd, dat was echt tof om, zo, om die reclame te zien, hè. Wauw. En wat een fijne track ook, hè? Dit is Radio Veronica. Duran uh, Duran, heb je ze gezien afgelopen jaar in de Ziggo Dome? Ze komen weer naar ons land. En wel op uh, maandagavond 22 juni in mijn stadje Tilburg, jongen. In het spoorpark, op de spoorzone. Dat is een heel uh, tof gebied. Vroeger was er uh, allemaal industrie en zo, met uh, NS-werkplaats. Uh, en tegenwoordig is er helemaal hip en happening, jongen. Dat moet erbij zijn. Uh, spoorpark Live. Je maakt bij mijn uh, Tilburgse vriend Rob Stenders... tussen twee en vier komende week kans op tickets. Hier zijn ze. Anyway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 Met CanDo. Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch? Je lijmt zelf de tretes erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op cando.nl. You can do it. Onafhankelijke journalistiek is belangrijker dan ooit. Daarom krijg je bij je NRC-abonnement nu ook toegang tot alles van de New York Times.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 Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Uh, oh, enzuinig. oké okay shun Sorry. Je zoekt de vakgarage location. En ik heb precies die ene die jij zoekt. Biedt jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl? Ja, lieve mensen. Fuck dat voordeel en scoor die select deal. Alleen vandaag haarverzorging en styling van Kerastase en steampot Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij Bol.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 Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Hemelswaan. Israël zit achter de dood van de hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei. Hij kwam om bij een precisieaanval van de Israëlische luchtmacht, meldt de Times of Israel. Hij was in het hoofdkwartier in Teheran toen het gistermorgen werd gebombardeerd. Intussen meldt Israël nieuwe grootschalige raket- en luchtaanvallen op Teheran. Iran voert intussen vergeldingsaanvallen uit op landen in de buurt. Bij Oman is een olietanker getroffen en vier bemanningsleden raakten gewond. In de Israëlische stad Tel Aviv zijn tientallen gebouwen beschadigd... en bij een uit de hand gelopen pro-Iraanse betoging... voor het Amerikaanse consulaat in Pakistan vielen acht doden en twintig gewonden. Alle klantgegevens die hackers van Odido hebben gestolen... zouden nu zijn gepubliceerd op het Dark Web. Vanochtend werd voor de vierde keer een grote hoeveelheid data erop gezet. De politie waarschuwt om niet zelf te gaan kijken of jouw gegevens er ook bij staan. Je kunt het wel op een speciale en legale website checken. En sinds middernacht kun je weer belastingaangifte doen. En de eerste kwam bij de fiscus al na twee minuten binnen. Het eerste uur waren het er 17.000, dus de helft minder dan vorig jaar. Maar het had een duidelijke reden. De servers waren overbelast. Vorig jaar kreeg de Belastingdienst op dag 1 700.000 aangiftes binnen. Het vrolijke weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe... en komt de regen aan door 10 tot 14 graden. Dit weekend bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99.